3 uur. Butterball moet met het NWS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny is onderweg naar Duitsland. Zijn woordvoerder laat weten dat hij met een ambulance van het ziekenhuis in de Siberische stad Omsk naar de luchthaven is gebracht, waar een vliegtuig uit Duitsland klaarstaat. Navalny ligt sinds donderdagochtend in coma. Zijn team denkt dat hij is vergiftigd en wil daarom niet dat hij in Rusland wordt behandeld.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 Adso Nicolai was ongeneeslijk ziek. Hij is 60 jaar geworden. Sevilla heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg won in Keulen met 3-2 van internationale uit Italië. Mede dankzij twee doelpunten van Luc de Jong. Het is de zesde keer in de geschiedenis dat Sevilla de Europese League wint. Bij Inter deed Stefan de Vrij mee. en De finale werd gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkeli. Het weer vannacht meer bewolking. In het westen ook wat buien met lokaal onweer. Het komt af naar zo'n 18 graden. Overdag wisselen de zon, wolken en een paar buien met onweer elkaar af. En dan zo'n 23 graden. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En de